Vijf uur. Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Een van de daders van de kerkmoord in Normandië van vanochtend... was een teruggekeerde Syriëganger, ganger meldde Franse media. Hij werd vorig jaar opgepakt, maar ook weer vrijgelaten. Wel kreeg de man een enkel band. De autoriteiten zagen hem als een groot risico voor de nationale veiligheid. De man werd met een andere aanvaller door de Franse politie doodgeschoten... nadat ze in de kerk een priester hadden vermoord... In verband met de aanslag is één iemand opgepakt, maar de rol van diegene is nog niet bekend. Volgens president Hollande handelden de aanvallers uit naam van IS. Beieren neemt antiterreurmaatregelen na de aanslagen in de Duitse deelstaat. De Beierse minister-president Seehover zegt dat er meer politie op straat komt. Ook bij grote evenementen zoals het Oktoberfest in München. Seehover vindt dat de Duitse overheid krachtig moet reageren. De tijd van eindeloze discussies is voorbij, zegt hij. Zondag kwam in Ansbach een zelfmoordenaar om het leven bij een aanslag. Bondskanselier Merkel heeft zich nog niet publiekelijk uitgelaten over die aanslag. Het herstel van wielrenner Tom Dumoulin gaat zo voorspoedig... dat hij morgen kan meedoen aan het criterium de 8 van Kaam. Dumoulin liep vrijdag bij een valpartij in de Tour de France een breukje op in zijn pols. Hij gaat morgen in Kaam van start met een versteviging om die pols... die hij speciaal heeft laten maken. Dumoulin hoopt op 10 augustus mee te kunnen doen aan de Olympische tijdrit in Rio, waar hij een grote kanshebber is voor goud. Bestuurders van slechte verpleeghuizen die boven de balken en de norm van 178.000 euro verdienen, moeten vrijwillig salaris verlagen. Dat wil VVD-kamerlid Potters. Hij reageert op een stuk in de Volkskrant. Daarin staat dat zeven van de elf directeuren van zwakke verpleeghuizen meer verdienen dan de balken en de norm. Dan nog het weer. Het klaart vanavond op de meeste plaatsen op. Morgen begint het vooral in het westen bewolkt. In het oosten nog wat zon, maar ook daar later bewolking. Er kan ook wat regen vallen en het wordt morgen een graad of 22. Dit was... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. U heeft een bril nodig.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 Zomer van ZFM ZFM Zandvoort 106.9 FM ZFM I'm, I'm the police Nobody move, nobody, nobody move, get hurt <laughs>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 Right. right.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 Voorzitter, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Zie FM Zandvoort, en ellangs souffle sur les plaines de la Bretagne.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 De decir que een mujer cambió mi suerte, se een de een muur, een muur, een sufrir. een muur, een si te digo lo que fuiste.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 de mis amores, treinta mía, je me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte condenar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo conseguirás que no te nombre nunca más Amor mis amores, si dejaste de quererme me que la gente de eso no se enterará con decir que una mujer cambió mi suerte Seglaran en ik, je pa De moord amores, reina villa, je te